Lekker, zo aan het begin van de tweede uur van de show, Fontella Base. Ja, zo moet ik het zeggen natuurlijk. En Rescue Me dus hier in de show. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Stay tuned, we gaan een lekker uurtje wat meer up-tempo muziek voor je draaien. En je voorbereiden op de carnavalsvieringen van deze middag. Dus blijf lekker luisteren en geniet vooral mee. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. De prachtige muziek en mooie herinneringen hebben we hier in de aanbieding van onder andere Gloria Gaynor. Honeybee, goeiemorgen. Nog een rustmomentje, de tweede uur van de show. Een uh, rustmomentje met Mark Hamilton. Kom, zit de jour en vitamine. En Gloria Gaynor natuurlijk met een klassieker. Uit 1974, Honey Bee. Straks over een kwartiertje, dik kwartiertje. Een reportage van Jeroen van Gent zoals je gewoonlijk gewend bent. En hij gaat het vandaag hebben over wat is je lievelingseten eigenlijk. Want ja, met het carnavals gebeurt, gebeurt er natuurlijk van alles. Tenminste, als je eraan meedoet. Hè. Maar misschien doet een deel van onze ja, regio helemaal niet mee. Ja, zou zomaar kunnen. Maar als je meedoet, wat uh, is dan jouw lievelingseten? Zou het daarover gaan? Je hoort het straks hier bij ZVL. Allereerst natuurlijk de handjes omhoog met de twee pinten. Geef mij de lichte en de gein. pak jij de poen met het chagrijn. Want eerst er komt een tijd, dan ben je alles gewijd. Maar rijk dat is gelijk, we houden het toch niet droog Want we gaan allemaal weer met de neus omhoog Als pappies morgens naar kantoor toe gaat Dan loopt hij weer met een te plakken zeren. Hij ziet zijn eigen vrouw niet meer op straat Hij moet weer met de handel concurreren Het is altijd business tot die s'avonds thuis komt en dan helemaal m'n jokken is. Geef mij de liefde en de gein. Pak jij de voet met het zagrij. Want heus, er komt een tijd. Dan ben je alles gewijd. Geef mij de liefde en de gein. Pak jij de Arm of rijk, dat is gelijk, we houden het toch niet erop. Want we gaan allemaal weer met de neus omhoog. En mammi sappelt alle dagen door Met wassen, plassen, poetsen en met koken. De hele dag maar jagen door het huis. De zenuwen van het sigaretten roken. Nooit eens even uit de sleur. Tot de witte wagen met de broeder stilstaat voor je deur. Geef mij de liefde en de gein, Pak jij de voet met het chagrijn? Want juist er komt een tijd. Dan ben je alles gewijd. Geef mij de Maar prijk, dat is gelijk, we houden het toch ieder erop Want we gaan allemaal weer met de neus omhoog Geef mij de liefde en de gein. Pak jij de poen met het chagrijn Want dus er komt een tijd Dan ben je alles kwijt. Arme vreuk, dat is gelijk, behouden het toch? Wij hebben er ook wat. We gaan allemaal weer metten nu zo hoog. Omroep ZTL. Sometimes I feel like one the woman kicking as the racing thunder burning up my fuel. Fighting crime, can't get back in on the garbage, can't get on a date with Superman. Fly to the sky just because I can. I'll be so pretty, never for so shitty. 'cause I'm a well-respected lady superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again. Brings me Cause heels off Cause I'm in love Zou je kunnen zeggen, wat lief heeft slechts twee hits gehad. En daarna hebben we er nooit meer iets van gehoord. Helaas, pindakaas hadden wel lekkere nummers hoor. Die twee, zou ik maar zeggen. waaronder de deze? Uh, Wonder Woman. En voor, ach, een carnaval klassieker van de twee pinter. We kunnen hem allemaal meezingen natuurlijk. Hierbij zet veel. Geef mij de liefde en de gein. Ah, logisch. Ja, dat moeten we zeker hebben vandaag. Got to get back to my baby The only days are gone I'm a-going home oh, My baby just wrote me a little When well, she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get, get back, back to my home. baby once more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, maybe take ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast day Lonely days are gone, I'm a going home But my baby just don't me a little My baby just don't me a little ZANG De hele uitvoering van dit uh, lekkere lied. If You Can't Give Me Love. Maar deze is van Judith Ansums. Ja, ze deed uh, vroeger Call TV, weet je het nog? Daar werd je zo verschrikkelijk genept, weet je wel. Aan de telefo ge telefoon gehouden en uh, je won nooit wat. En de vragen waren zo makkelijk. Maar ja, ze zong wel weer lekker. Dat dan weer wel. If You Can't Give Me a Love. En voor de bokstops met de letter straks... Over een paar minuten al, minuten vijf, zes, de reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over het lievelingseten, ook tijdens carnaval. Carnaval? Hm. Goed. Dat doen we ook vandaag maar weer aan. Hè. Gezellig hier bij ZVL. Theo en Marjan. Hela, kom met me mee. Ja. Wil met je dansen de hele nacht. Hey kom met me mee. Deze kans heb ik lang verwacht. ik dans met jou de wereld rond. Ik ben zo blij dat ik jou vond. Mijn hart dat zal steeds voor je slaan, zolang sterren aan de hemel staan. Hé, hé, hé, hé, kom met me mee, ja, ik wil met je dansen, de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 was het snel bekeken en we bleven bij elkaar Je keek me in mijn ogen en vroeg alleen nog maar Hey, hey, hey, hé, hey, kom met me mee ja wil met je dansen de hele nacht Hey la, kom met me mee ja Op deze kans heb ik lang gewacht. Ik dans met jou de wereld rond Ik ben zo blij dat ik Vol. Mijn hart had zal steeds voor je vlam. zolang er sterren aan de hemel staan. Het is al een tijd geleden dat de liefde voor ons kwam. En jij me lachend aankiek en me in je armen nam. Maar als ik weer moest kiezen, zou ik alles overdoen. Ik keek weer in je ogen en, en vroeg je net als toen. Hey, hey. Kom met me mee ja. wil met je dansen de hele nacht. Hela, kom met me mee ja, op deze kans heb ik lang gewacht. Ik dans met jou, de wereld rond. Ik ben zo blij dat ik jou hoor. Mijn hart dan zal, steeds voor je slaan. Zolang er sterren aan de hemel staan.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 Dat ik zelf carnaval vierde in Eichelshoven. Ja, dat is in Limburg natuurlijk. Vlakbij Kirschra. Was wel gezellig en was dit uh, toen een knaller. He ja, kom met me mee. Ja, ik wil met je dansen de hele nacht. En dat kan ik me dus heel erg goed herinneren. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Zuurkool met vette zuur, soep vanaf. Ja, dat is mijn menu. Een prachtige hit van uh, Dolf Brouwers. Maar wat is uw lievelingseten... Eet u altijd gezond met groente en fruit. Vervalt u met enige regenmaat in de zonde van een snelle maar zeer vette en te zoute hap. En dan ook nog vol met chemische additieven. Hmm. Jeroen van Gent vroeg het u op straat naar uw favoriete hap. En hier zijn uw antwoorden. Gezeten met mijn kopje koffie in een snackbar. Kan ik me niet voorstellen dat dat eten wat allemaal opgehaald wordt. Zaterdag vooral is heel druk. Uh, dat u dat nou le echt lekker vindt. Van die patat, heb ik geprobeerd. Hm. Nee, kroketten, berenhap, bamiklauw. Nee, wacht even. Nou ja, in ieder geval, dat soort dingen vind ik niet lekker. Het is nog slecht ook. Wat is uw lievelingseten? Het kan best hoor, dat u dat lekker vindt. Vertel het maar. Uh, mijn lievelingseten. Ja, wat is mijn lievelingseten? Ik vind alles ja. wel lekker eigenlijk, zoveel. Ja, maar wat springt er uh, uit waarvan je zegt, nou, dat, dat maak ik wel eens thuis misschien, zoiets? Um, nou ja, ik heb veel verschil tussen de gezonde dingen en de ongezonde dingen. Ja. Uh, gezonde dingen, hier heb je zo'n zaak met rijst en kip erin. Vind ik wel lekker. Een soort van, uh, ja, hoe noem je dat? Dat is ook nee, ongezond, toch? Of, ja. hmm. Niet ongezond. Nee, nee, nee dat is nee. wel goed inderdaad. Sushi. En het, ja, is ook lekker inderdaad. En het ongezonde dan, ja, snel, McDonald's, KFC... Ja? Ja? Fastfood vooral. Ja. En hoe vaak is dat? Heel vaak of niet toch? Mm, toen ik nog op school zat. Oh. Toen, uh, toen was dat wel fijn, ja. maar nu valt het wel mee hoor. Nu uh, ben ik er meer aan, uh, aan gewend om okay. het niet meer te doen. En wat springt eruit bij McDonalds dan? Welke, welke op? Ja, de, de klassieke, de Big Mac natuurlijk. En de, de kipburger vind ik wel lekker. Hoe krijg je hem naar binnen, die Big Mac dan? <laughs> snel, snel ja. Snel? Ja, heel snel. Ja, dat is uh, fastfood. Ik <laughs> ben een snelle eten dan. Oh Zo ja. Goed vind ik carpaccio wel heel lekker. Hoe? Carpaccio. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, als voorgerecht in een restaurant dan? Bijvoorbeeld. Ja, klopt. Het is niet echt de hoofdgerecht, hè, toch? Nee, maar hmm. ik neem vaak twee voorgerechten. Twee keer carpaccio? Nee, een, een oh. ander voorgerechtje erbij als hoofdgerecht. Oh ja, ja. Nee, dat is lekker. En thuis doet u dat ook wel eens, toch? Of uh, nee dat hoor, anders? dat is gewoon een uh, AVG'tje. AV oh ja, goed. Ja, AVG'tje. Ja. Springt er nog een AVG'tje uit waarvan u zegt dat is mijn favoriet? Uh, <coughs> Nou, dan spruitjes vind ik wel heel lekker. Hé! Hey. Ja, dat is verrassend. En hoe maakt u ze? Nog een leuke nou, tip? Nee hoor, gewoon uh, op zijn ouderwetse manier koken. Ouderwetse manier? Ja hoor. Toch niet helemaal doorgekookt? Ja, zo. lekker? Nee. Ja, nee. nee. Nee, dat ze nog wel lekker zijn. Beetje knapperig, toch? Ja. ja. Goedemiddag, mag ik wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, geen politiek en zo. Maar, uh, maar meer... Ja, mag het even proberen? Okay. Wat is uw lievelingseten? Ik denk toch een patatje met een frikandelletje. Toch wel, hè? Ja, toch wel. Maar waar zit hem dat nou in? Wat is dat? Ik weet niet. Ik denk gewoon. Ja, ik vind het alles wel lekker, hoor. Zijn ze allemaal even lekker? Heb je nou een speciale snackbar voor op het oog? Nee, niet echt. Niet echt, nee. Ik vind alles maar wel goed. Eet u dat wel eens thuis? Maakt? Kunt u dat thuis maken? Ja, met een frituurpan wel. Ja. Ja. Zijn die niet lekker, hoor? Even lekker. Even lekker. Ja. Even dus lekker. een snackbar kan het ook. Ja. Oké, okay, want ik twijfel er altijd zo aan. Ik vind, ik vind maar niks namelijk. Maar ja, ja, nee, ik zin. vind alles lekker. Oké. Okay. Mijn lievelingseten? Ik, uh, ik vind lasagne heel lekker, maar ik vind ook uh, een stamppot erg lekker. Ja. ja. En is dat dan thuis of maakt u dat thuis of, of gaat u uit eten? Nee, dat doe ik wel dan thuis. U maakt zelf de stamppot en de lasagne? Jazeker. Ja. En dat, is dat ook het lekkerst? Als u nou laat zeggen in een restaurant lasagne bestelt, is dat dan net zo lekker? Of? gelijk ik even moeilijker maken. Mm, ik vind het dan toch, uh, thuis maak je het toch anders. En dan ja, vind ik het lekkerder. Helemaal naar je smaak natuurlijk dan. Ja, terwijl dat, daar wil ik niet mee zeggen dat het in een restaurant niet goed is. Nee, he? nee, nee. Maar nee. het is gewoon mijn uh, smaak dan. En waarom lasagne? Oh, ik vind eigenlijk Italiaans wel lekker. Pastaatje, Pastatje, ja. pasta, spaghetti, spaghetti macronietje of wat dan ook. Maar uh, ja. Uh, steak heb ik laatst gemaakt. moet je even wat op het internet gezocht inderdaad, maar nou... Uh, nou heb ik de smaak te pakken. Goed stuk vlees. Ja, absoluut. Ja, niet, uh, niet uh, te hard gekookt. Dat heb ik geleerd. Uh, hij moet mooie roze van binnen zijn. Ja. Moet je het altijd zeggen. Vind ik wel. Knoflook erbij, uh, goed in de, in de olie dan zo. Uh, ja. Dus ja, dat, vind, dat is wel echt een uh, ja, klassieker nu. En wat serveer je erbij? Bij die stuk? Uh, Patatjes, mayonaise erbij dan. Dat rolt zomaar voorbij, hier, tussendoor, tussendoor bij het interview. Portaatjes en? en verder. De, mayonaise dan en wat nog meer. Uh, een broodje kan je vaak erbij, een stokbroodje of zo, met dan dat zuur wat, er, wat je erbij oh, hebt gedaan. Ja. Dat is wel uh, ja, lekker. Is ik heb niet specifiek één gerecht dat ik uh, heel erg favoriet heb. Maar als ik moet kiezen, dan uh, pasta bolognese. Pasta bolognese, ja. dat is zeg maar tomaatvleesaus. Ja. Ruwweg gezegd, ja. Gemakkelijk. Maakt u dat zelf of gaat u dan ergens heen om dat te eten? Ik maak het zelf. Maak het zelf. Is het bekend? O, o, uh, laten we zeggen van, nou ja, komen, komen mensen daarop af. Trakteert u mensen wel eens of zo? Uh, nee, mijn kinderen. Oké. Okay. En die vinden het lekker. Ja, die vinden het heel lekker. Dat ja, is ja. een hele goede test. Ja, zeker, <laughs> ja, zeker. Ja. Maar als u dat nou, uh, laten we zeggen voor de grap dan even, ach, nog even, Als u het in een restaurant eet, bevalt dat dan ook nog? Of zegt u dan van, nou, die voor mij is lekker. door, door, door. Ja, ik eet het al zo vaak thuis dat ik het in een restaurant oh. niet kies. Dan ja, dan komt het er niet meer van. Nee, dan, dan hoef ik het niet meer. Nee. Oké, okay. en, en dan nog even: een lievelingseten waarvan zegt, nou, dat maak ik nooit, maar dat eet ik dan liever buiten de deur? Um, Misschien? Asperges. Oh ja. Dat is best nog lastig om die goed te maken. Dat valt wel mee, maar thuis heb ik geen liefhebbers uh, van asperges. Ik ja. ben de enige die het lekker vindt, dus dan, uh, dan oh. eet ik het liever buiten de deur. Dan kies ik dat soort gerechten. Dan zitten u in een eentje met asperges. Ja, precies. Dat ik denk de toch, stamp op boerenkool komen, spekjes dan doorheen. Ah ja. Dat vind ik ook wel lekker. Dat is veel gezonder. Ja, dat wel. Het <laughs> is wel lekker, maar toch liever patatje hoor. Ja, oké. Okay. Lekker. lekker. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi.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 3 Geniet is voor mij geen pretje, nee ik doe het. nummer natuurlijk van Corrie van Gorb, van 100 jaar geleden ongeveer. Maar deze is ook niet verkeerd hoor, van de Gebroeders Rossig. Dat was vorig jaar een heel grote hit in Brabant. Waar ze ja, misschien wat last hebben van Eindhoven Airport, dat zou zomaar kunnen. Je van hen, hallo hallo. En natuurlijk Middle of the Road op speciaal verzoek van Jeroen van Gent, Bottoms Up. En dat is natuurlijk ook wel een beetje van toepassing met carnaval zo in het be. Overigens, wil ik je nog even melden dat we straks na 12 uur uh, ons verzoeknummerprogramma hebben hier bij ZVL. Je kunt jouw muziek aanvragen. Het mag carnavalsmuziek zijn, maar het mag ook iets anders zijn. Als je denkt, ach, die carnavalsherrie die kan maar gestolen worden. Doe dat je best. Uh, ga naar onze website omroepzvl.nl. Daar vind je een formuliertje voor een verzoekje voor straks na 12 uur. En dan kun je jouw wens natuurlijk in vervulling laten gaan. Jouw muzikale wens dan wel te verstaan. Hè? Dus ga naar onze website omroep zvl.nl en doe je best en beïnvloed het programma straks na 12 uur. Een mooie klassieker van Kylie Minogue. Jawel, zoals ooit tiener, um, ja, sterretje zou je kunnen zeggen. Met uh, haar rol in... Uh, ja, soaps heette het geloof ik hè. Can't get you out of my head. Zo, zo heet het. Ik ben een beetje afgeleid. Nee. Want er loopt hier iemand binnen met een rode pruik. Dat is wel apart. <laughs> Mijn hemel. Uh, verder hoort hij de koers. En so young hier bij ZVL. Ehm... Um, ik kan je nog even vertellen dat je op onze televisiezenders uh, reportages kunt gezien. Bijdragen van de carnavalsfeesten in onze regio. Ga naar kanaal 111, 112 of 114 bij Delta. En uh, gewoon lekker op je televisie. Of ga naar onze website omroepzvl.nl. Daar kun je de feestelijkheden uh, van een afstandje ja, gadeslaan. Als je niet zelf naar de optocht kunt kunt of naar de feestelijkheden. Omroep ZVL.nl of kanaal 111, 112 en 114 op je televisie. Want dan ben je helemaal bij. Dan weet jij wat er allemaal gebeurt. Bij ons staat op de keukendeur. Dit is een mooie keuken. Waar is mijn racefiets, Dries? Waar is mijn fiets? Waar is mijn racefiets gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar de kroeg toe ga. Dan wordt het weer van up en op en tra la la la la la. -la, -la, -la, -la. Mijn broer die viel in de open haard De open haard aie, aie, aie. De vellen die hingen erbij Onze oude Sint-Jan Ja die kan er wat van maar Als de klokken geluiden, Jan Vliegt de koster door het raam Kijk daar toch Als het gras twee meter hoog is, hele hoop, hele hoop. Als het gras twee meter hoog is, wordt het tijd dat u hem maait. Hey boerenkool, boerenboerenboerenboerenkool, boeren, boerenkool, ik ben verzot op jou. Hey boerenkool, boerenboerenboerenboerenkool, ik hou nog meer van jou dan van mijn vrouw. Oh no! Oh, oh. oh. Want glasje op, lekker zuipen, glasje op, lekker zuipen. Ik betaal om al de lang niet meer de uur. Dat kost geen geld, en is niet duur. Zo is het maar net, Robberen Robby, ja ja ja. Niet echt uh, carnaval vanuit het zuiden, maar vanuit Leiden zou je kunnen zeggen. Want daar komen deze lieden vandaan. Aan het einde van deze aflevering alweer van de Zondagmorgen van ZWL. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze show. Um, ik ga er van tussen. Ik ga weer lekker uh, carnaval vieren. En ik hoop jij ook. En anders blijf gewoon lekker luisteren naar het uh, verzoeknummerprogramma. Zometeen hier na 12 uur. Uh, ik wens je nog een mooie dag dan. En uh, ik besluit met deze van Gina G. Oeh, ah, just a little bit. En uh, daarna uh, hoor je nog wat uh, violen. Of is het toch iets anders? Ja, oh, de Corkies Een Rover's Return. Ik wens je nog een hele mooie dag. En wat mij betreft tot volgende week zondag. Dan ben ik hier weer om 10 uur. Tot dan.